Wij beginnen in onze les, les zes, ja. We hebben geen inleidingen, oh, komt. En uh, we kunnen we direct beginnen met Zoger. Misschien vragen zijn er ook bij iemand. In een vraag over zogger of, of, of uh, andere dingen? Oké, okay, erg goed. Vorige keer eindigden wij de bladzijde bed, tweede bladzijde, de tweede kolom, en eerste alinea. Eerste linie. Ja, je boven de boven, bovenste linie. De tweede, de tweede kolom van bof, bovenste linie. Ja, einde, einde van de eerste kolom. We hadden het over Zivouk de Aka. Over de stotende samenvloeiing omdat er twee krachten... ermee gemoeid zijn. Twee krachten. Twee tegenovergestelde krachten. En dan stoten... Dan, dan wordt het een... Dan stoten ze... tegen elkaar. De kracht vanuit... de maalgoed. Die komt omhoog. En dat is dan... dien. gestrengheid. En het licht wat binnenkomt... is... Raghanim is barmhartigheid. Dan weten we wat het allemaal is, barmhartigheid, al die, al die begrippen, al die wat wij vroeger dachten dat het allemaal eigenschappen zijn, dat aan ons eigen, aan iemand kunnen, dat iemand kan zo'n uh, drager van die eigenschappen zijn, dan we weten dat niemand is niemand. Het, het is eigenschap van het licht, wat in een klie, in een mens binnenkomt. Door een bepaalde instelling van een mens, waarbij een mens zich in overeenstemming brengt met het hogere. En dan eerst altijd komt het een stoting. Ja. We zullen het allemaal ervaren hoe dat allemaal zit. En na de stoting komt het licht binnen. En als het belicht binnenkomt of niets komt binnen natuurlijk, maar jij stelt jezelf open en dan hebben we het gevoel dat het licht binnenkomt. En niets komt binnen. Alleen open, je stel je open en dan komt het, heb je het gevoel dat dit binnenstroomt. Jou. Het is alleen maar een kwestie van instelling en werk aan jezelf. Um, we beginnen met de, met de volgende alinea. We zee soot, dat is ook een afkorting, we hebben al gehad, geloof ik. We soot, en dat is geheim, hayam, van de zee, zee, water, zee, sheasa shlomo. Sche die makte letterlijk. Slomo, Salomo. Eerst lezen we en dan zullen we dat een beetje verklaren. Hou haumede die stand, al schnee, asar, vakar. Schnee is twee, asar is tien, samen wordt het twaalf. 12, bakar is zoiets so als stier of weet ik niet. Dat is dan vee, maar dat is dan, zeg het groot vee. zeg je dat? Huh? os, Oos, huh? dat is beter. Oos. Ja. Okay, dus, en nu even aan elkaar koppelen. Uh, en dat is het geheim van, van de zee. Die uh, koning Salomo maakte. Koning staat hier niet. Uh, die staat welke zei staat op twaalf ossen. nou Als je zo leest dan denk je nou, dat is, een, is een fabeltje Je zullen zien dat het wat het allemaal is. En daarop zeggen ze dat het allegorisch, allegorisch een vertaal verhaal. Absoluut. Uh, ki, eilu, tet, hasfiroot. Gaan we verder. Want deze. afkorting, zie je het nog in, the tangles, in the de afkorting. Tet, hasfiroot. 9 H is. H is. Bepaalde artikel. Dat is een bepaalde artikel. Dat is in het Engels. In het Nederlands. De. Ja? En in het Nederlands is het H. Ja? Yeah? of in het Engels is het ja? want deze negen sphierot hat achto not la, lacher, de lachere van haar, van die Malchut negen haar onderste sphierot ze die vielen libria in de bria is, is, in het Hebreeuws heb je, heb je, dat, heb je voorzetsels, die dan aan elkaar worden geschreven met een voor. Dus als voorvoegsels gebruiken ze dan... voorzetsels. Dus voorzetsels vaak gebruikt worden, gebruikt worden, gebruikt worden samen met aan elkaar worden geschreven. Dus Libria in in Libria of valt naar de Libria. Kanal kanal, zoals hierboven werd vermeld ook een afkorting. Niet kanu, sham so, dus die neigen naar Onderste ondertussen die zijn uh, daar niet kanon, betekent tikoen hebben ondergaan. Die hebben daar uh, zich daar uh, uh, hinge, hoe dat? Die, die zijn daar geïnstalleerd als het ware. Die besoet in het geheim als Sneij Assar Bakar. Dus die negen sferoot waarover we hebben, hadden vorige keer gesproken, dat die dan de negen sferoot onderste sferoot van de Malchut, van, van Noekwa, hebben we gezegd, of van Lely, ja, negen onderste van de, van de Lely, die zijn gevallen in Bria, hebben we gezegd. Dus een, een kleine toestandje, zo werd geboren, zo uh, in die toestand... Straks zullen we zien waarom is dat zo. Waarom kan je niet direct iets opmaken in dienst weer wat volmaakt. Waarom eerst moet iets uh, gebrek hebben als het ware. En negens vielen naar beneden. In de, in de bria. En dan zeiden we, we hebben ook gezegd. Dat wit blijft boven. Ketter van de, van de leden blijft boven. En de negen onderste, daar zit wel rood daarin rood betekent dan is het onreine kracht en dat is al naar beneden gevallen en hier geef je dan aan ons nog iets geef je ons uh, zegt je ons dan dat bovenste sfera ketter ja die we, waarover we het gesproken hadden één sfera wat bleef, wat nog in de absolute blijft en hij zegt het geef nou ons geef ons als het ware Um, bewijs. Of, of, zeg je dat? Of bewijs, en tegelijkertijd een, een soort. Uh, zeg je dat? Nou, ook laten we zeggen, bewijs vanuit de Torah. Want alles komt van de Torah. Het moet ook gestoeld worden op versen van de Torah. Dan hij zegt: Jongens, kijk eens aan, ook hebben we gelezen dat. Uh, in ergens in de Machiende koningen, de tweede koningen, dat staat daar geschreven dat de, want dat Salomo koning Salomo, want hij bouwde aan de tempel, de eerste tempel. En er staat geschreven dat hij uh, bouwde uh, een, een zee, een zee als het ware, het betekent water. Het een, water, waarschijnlijk een een bassin of zo. So, eh, water, zwemmingpool. So, swimming of zo, so, maar groot. En daaronder heb je dat ook zo opgebouwd. Dat uh, het stond op twaalf ossen. Ja? Uh, vroeger konden we niet, niet begrijpen. Waarom is dat zo? Hij heeft dat natuurlijk zo opgebouwd. Het is net zoals uh, ergens op een hogere vlakte wordt water, in Amsterdam heeft het ook, water is waar veel wateren zijn en daaronder staan ze op zuilen en die zuilen zijn als twaalf ossen laten we zeggen ja? Salomo Salomo Salomo werd on, eh, onthuld wat betekent dat want hij bouwde de tempel en de tempel is die maalgoed de tempel waar alle goede komen. Ja, al het goede komen. Iedereen gaat naar de tempel om daar licht te ontvangen. Omdat het en dat betekent, de tempel, dat is net wat we leren nu met jullie, dat die, die noekwa waarbij in een kleine toestand alleen de zee, dat is een nieuwe dimensie nu, dat alleen de zee staat boven in dat siloet Alleen één sfera Vroeger hebben we gezegd dat het wit, wit, alleen één sfera wit van van Shoshana, van Leli. En nu kom, kom, geef je ons iets anders. Niet om daarbij dat te hebben. Maar om ook weer nog iets erbij te vertellen. En ook weer een bewijs te geven. Als het ware vanuit de Torah. Dat het verbonden allemaal is. En de, en de, en, maar er komt iets anders er, eruit. De twaalf is niet negen. Ja, niet negen uh, onder ondervielen maar deze prijs heeft het over twaalf van die ossen. Waarom? Komt straks stap voor stap. We nikudat keter, dat weten we dat de het punt van Keter, dat puntje van Keter, wat boven in het zeloot blijft staan, of Shenishara bij het hij zegt zelf, die Shara betekent die overgebleven is, die gebleven is bij het zelut, in het Siloed, als het laatste station van het Siloed. Hoe zod, in de vierde regel, einde van de vierde regel, hoe soort, dat is geheim. Geheim betekent ook, dat is essentie, dat zou ik zeggen, maar nog een vraag zegt, zegt zod, geheim, want dan moet je penetreren wat je zelf ontvankelijk maakt, omdat het is. Hoe zegt hij, Hayam, die eens, één ketter, één veraf van die ketter, dat is dan, zegt hij, dat is Hayam, dat, dat is de zee. Dat is parallel met de zee, wat in de, bij Salomo, wat Salomo had uh, gebouwd. Haomed, die staat, alleen hem, boven hen, alleen hem, boven hen, Miele van boven. Van boven. Nee, we gaan het even straks even verder. We gaan even dat eerst vertaalwerk doen. En lezen. We glalotam en hun... Hun... Uh, uh, huh? Samen, hun... hun uh, geme, geme, gemeenschappelijkheid. Of hun... Nee hun allemaal hun alle al hun samenhang, alle, nee, alle alle, alle te samen, laten we zeggen, alle, te, we klo, klootam jachet, en alle te samen. Alle en ja is samen. Allemaal samen. Klootam kan je zeggen, hun uh, allemaal ja gaat samen. Nikra, nik, nikraim. Dat is ook de uh, afkorting van of nikra in het enkelvoud of Nicraïm. Heel meervoud, man. Nicraïm. Tlisar Alin. Dat was wat, wat in de zogar geschreven was. Samen zijn zij, Tlisar Alin, dertien uh, uh, bladeren. Oké, okay, nu hebben we iets met dertien al. We hadden eerst iets van zeven. Sorry, van tien. Ja, één boven en negen beneden in bria. Nu hadden We hadden ook iets in de zomer dat er dertien bladeren zijn van Lely. Ja? Tlisar, ja. Tlisar is in het, in het Aramees is het dertien, want Tlat is drie. Net zoals in het Hebraeus Shalosh, Tlat. En het dat is een de, de... Dus die, die heette dan. We gaan nu de regel zes. Tlisar Alin. Dus wat vet is gedrukt. is Dertien. Tlisar is dertien. Alin. Uh, bladeren. De Shoshana. Van de Leli. Ok. We in Jan. En het onderwerp. Of ja een onderwerp laten zeggen. Ha. Hit halkut, van de van de verdeling of indeling verdeling hazo van, de, van deze verdeling deze hazo is deze schel eser asfirod van shell betekent van net zoals het Nederlands van schel is van van van eser asfirod wie ze ook weer een afkorting eser asfirod schela, van haar schela, van haar van die maalgoed. Uh, de lesot-juit-gimel. Tot de verdeling van die malgoed Tot de, het geheim van 13-13. Het getal 13. Ja? Waarom is het 13? Waarom uh, is het opeens 10 en nu opeens 13? Midba wordt uitgelegd. Lehalan. later. een zoeken verder. B marot asulam. Marot asulam, b be is betekent v. B be, be betekent in sorry, in. B is net als voorvoegsel, maar in het Hebreeuws is het is het zijn woord. zijn drie, drie groten van die dat soort voorzetsels die dan aan elkaar worden geschreven met de volgende woord. En marot betekent zoals als zichten, zichten, views in het Engels. Zichten van Solam. ha Solam, zichten van Solam. Visies, huh? Visies. Visies ja, precies. Visies van Solam. Dat is nog een extra uh, commentaar, wat ook Jehoede aarslag bij ge had geschreven. En dat treffen we ook hier straks over twee pagina's of zo, zullen we dat ook aantreffen, zullen we dat allemaal, al die getalen zullen we dan, hij gaat ons, erg, goed, duidelijk, uitleggen, al die getalen. Waarom zijn die getalen, wat het allemaal betekent? Kijk, okay. dus, maar Ota Sulaam, dat komt nog, nog een commentaar, voor het verduidelijken, van bepaalde begrippen. Okay. Um. Okay. Ik weet niet, hier, hier kunnen we gewoon verder gaan. Dus we hebben gezien of 1 sfera boven en 9 beneden. Want we hebben vorige keer gezien, uh, gesproken. Of, en hier zegt hij dan 1 Jan. de zij is boven. Wat overeenkomt met die sfera van ketter. En twaalf beneden. Kijk, twaalf beneden. En die ondersteunen als het ware de ene. Allemaal zo brengt het ons om dat naar voren, om ons, bij ons gevoel te creëren. Maar ook verband te leggen met de Torah. Ik heb zoveel keren dat gelezen, dat die passage... En, en, en alleen zo vertelt het dit wat het allemaal is. Waarom was het allemaal in de tempel, zo, zo, weet het, slomme, koning Salomo opgebouwd in de tempel op die manier. Hij heeft daar een zee gemaakt, hè? Boven. En onderaan, zoals hier bij het bij waterloopplein, zo ook zo beetje zo. <coughs> Beneden is water en boven. Dus, maar dan boven is water omgekeerd Sorry, hier, water en ja. daar, en, bedoel, hier is het zo water en dan is nog de weg onderaan onder, onder. en hier zeg je dan de zee is boven zo heb je opgebouwd de tempel was het zo in de eerste tempel was ook zo de, de zee was boven en onderaan heb je zeilen geplaatst om dat onderstuk van de, waar de zee in lag bodem, als het ware, om het te ondersteunen. En waarom je heeft dat gedaan, wisten we niet. En zo legt het ons uit. Want de tempel is niets anders dan die maalgoed. Ja, we hebben de tempel. Dus al die andere hogere, hogere eh, krachten. Maar met name, van maalgoed ontvangen we dat. De maalgoed is dan die tempel. En dat heb je, je laten ontzien, zo uit het eh, Salomo, sorry. Dat ook dezelfde opbouw zoals de zoals bij het scheppen van de wereld. Eentje is boven en de negen beneden. Waarom was het zo nodig? We ja, zullen het allemaal weer van zo. Okay. We gaan de volgende alinea lezen we en zie hier hamochin hamochin is, is ook een soort licht waarom heb je dan verschillende woorden voor licht zo straks zullen we zien wat het allemaal is mohamochin moh moh betekent ook uh, ja breins verstand ja, ja. Huh? hersenen precies hersenen en en hier gebruikt wordt het woord Amogen. Dus van het woord hersenen ook licht komt. Hineve, hineve, en je ziet hier Amogen de Gadlout, het licht van Godloot, Dus van grote toestand, waarbij alle 10 sferot stralen en wordt ervaren. Word uh, Amogen de Gadlout, shell Hanukwa, van Nukwa, want de hele bedoeling is nu om van die Nukwa, van die Malchut, van het Zilud om haar zo ver te krijgen dat zij garloed ontvangt. Het licht, het licht in haar, in zijn volle glorie. Want dan kan zij dat ook naar de lagere door, door laten stralen. Stra stra Cheyech Ba'hem, dat er is, Cheyech, dat er is, Ba'hem, tweede regel, in hun, in hen, Meharat Achokma, van, van het schijnsel van de Chokma. Ook dat zullen we leren, stapje voor stapje. We zullen ook met jullie leren dat. Geen andere sfera heeft Gochma eigenlijk nodig. Alleen malchut. Okay. Alles is gericht om die malchut chogma te geven. Gochma is wijsheid. En daarom, daarom Salomo werd Salomo ook genoemd de, wij, de, wij, de wijstste de man ooit. En daarom hij moest hij ook tempel opbouwen. Okay. Want. De wijs betekent ook dat de maalgoed in zijn tijd, in zijn periode, in zijn tempel ook, die, werd, die, die straalde alle tien sfeer op. Op een of een andere manier. Maar natuurlijk in onze tijd kunnen we het niet zeggen. Na nou, Alle zonden, alle ellende, alle, alle, alle, alle dingen bovenin, zo moest het ook gaan, maar het is altijd natuurlijk... Uh, geweest dat ook de dien, ook die gestrengheid zou zich natuurlijk niet, zou zich natuurlijk nooit zou manifesteren zo hard in, in elke mens in de geschiedenis als het geweest was. Want de bedoeling was natuurlijk dat er twee krachten in het geval zou zijn. Maar twee, de beide waren dus ik bedoel dat ze beide waren heilig willen opbouwen beide, nood, beide nodig zijn maar omdat de mens ook te zeggen bepaalde zonden gepleegd dan zullen we zullen allemaal zien wat voor zonden waren van boven naar beneden trekken we zullen allemaal zien de wijsheid naar beneden trekken naar zichzelf toe we willen graag weten dat was ellende. Weten is goed, maar weten moet zodanig zijn dat het niet opbreekt. De waar, het waarnemings, de waarnemingsorganen van de mens zoals die geschapen zijn. Maar als een mens wil weten, het kost wat kost, wil weten, dan komt die tot ellende. En daarom ook eens voor, voor ons een zeer belangrijk is zeggen dat, houding nu, om niet alles te willen weten want het is allemaal jouw slechte beginsel, die wil jou straks die, die prikkelt jou en zegt, ga maar weten, ga maar we dat een beetje lezen dan moet dat ja. lezen, waarom het wekt bij jou het, het leeft van jou eh, door jou te zeggen dat te verleiden, om te lezen want daar hij profiteert. Jouw slechte beginsel. Hebben we We zullen het allemaal leren hoe dat zit. En we zullen ook leren hoe dat moet. Hoe dat moet. Wat moet. Hoe de mens zichzelf in overeenstelling brengt. Met de wetten van het hemel. Wat is weten? en Hoe, hoe moet het weten strekken? Waar, moet het, waar, waar is het? Wat voor weten? En wat voor... Uh, geloof. Um, dus hij zegt meharat um, gogma dus de tweede regel beginnen we in bahem, in hen in die mogin, in dat licht wat Nukwa of malgoed ontvangt, dat in hen zit harat gogma kijk hij zegt niet gogma wijsheid in haar volle uh, omvang. Maar hij zegt, haar raad, een schijnsel van Gogma moet maal goed, goed, ontvangen. Dan moeten we wel het opletten op die woorden. Haarat betekent even een schijnsel van iets. Harat raad, Gogma betekent een schijnsel van Gogma. En niet Gogma in haar volle, volle, wat je moet hebben. Ergens, we zullen zien in Arigantin, daar zit volle gochma. Hoog, erg hoog. Dat is nodig, dat is dan de kracht van Arigantin. Maar voor, voor maalgoed, en wij zijn ook afgeleden daarvan. Wij ontvangen van, van maalgoed. Wij hoeven dit niet. Volle gochma is dus, laten we zeggen, eh, doen zoals bijvoorbeeld eh, in mijn jeugd. Ik woonde in de Ural, vlakbij Siberië, mijn vader werd daar naartoe vrijwillig uh, verplicht gestuurd in een, in een moeilijke tijden van, van het communisme, hij werd daar gestuurd om daar te, weet ik veel. dat was ook te, te slim, als mensen die slim zijn, die worden ook verbannen, maar goed, en daar was het, en daar kwamen we naartoe uit, Oekraïne. En daar het volk daar in de Ooral, erg eenvoudig, erg direct, recht toe, recht aan, heel er goed volk. Echt Russen, maar andere Russen dan in Moskou. Uh, in Moskou, is zijn glibberig allemaal, in de hoofdstad staat altijd mensen zijn. Te, te. Maar daar, en <coughs> daar hebben ze mee uh, en ik wist niet helemaal van alcohol. Uh, en ik was een jongen van 13 dan 15 jaar. En ze hebben me geleerd, een jongens van dertien, die hebben me geleerd een, een puur spiritus te drinken. Dus de 96% alcohol en en toen de nee, ja, nou goed. En dan moet je dat, heb ik gezegd, moeten we dat niet dan vermengen met, met een met een met een of met, met, met, met, met een met een yoghurt. Met andere. Nee, dat is het, dat is het nou. Het is, het is, het is, het is. Zo moet je puur moet je drinken. Je? Nou, heb ik geprobeerd, geproefd. Dat, uh, dus het is net als: ik uh, ga je dood gewoon. Maar zij gaan niet dood. Maar dat is een hobby van hen, dat is een levensstijl. Vanaf 13 jaar is. Pff. Maar wat ik bedoel is daarmee ook: je moet opgewassen zijn om dat te doen. Maar de mens is niet daarvoor opgewassen. Dus precies hetzelfde is het hier. Gochma, mag je niet ontvangen, puur ontvangen. Dat is juist wat uh, Adam had geprobeerd te doen. Hij had geprobeerd om de schepper te dienen door enorme wijsheid. Hij wilde graag de wijsheid naar zichzelf toe trekken. Huh? Niet voor zichzelf, ook voor de schepper, maar toch wel naar zichzelf toe trekken. Trekken de wijsheid naar onze wereld, naar zichzelf toe, naar beneden. En het is niet zo ge het was niet zo de bedoeling dat hij zou dat doen. Want de bedoeling was dat hij zou alle correcties doen en omhoog zichzelf te trekken. En niet van boven alles naar beneden willen trekken. Maar zichzelf eerst omhoog te trekken en daar ontvangen. En daaruit naar beneden, naar beneden afdalen. En dat betekent dat jij komt daar naartoe. En, en dan... Een stukje van gogma, een stukje van wijsheid halen naar beneden. En niet uh, alles zoveel, en je brengt het naar beneden, en beneden is het geen plaats om het te, op te nemen. En dan breken, dan komt het breken van, van die waarnemingsorganen zoals die ingesteld waren van het begin van de schepping van zijn geboorte. Dus waar waren... Net zoals wat hij, wat hij deed. Het is niets anders dan dat het later... ...alle generaties... ...hebben dat allemaal... ...verder uitgezondigd. Verder nog uitgezondigd. Uitgediept. De zonde van Adam. Ah, we willen weten. klaar. Is. En dat is zo verledelijk om, om te weten. Om niet om, om te weten. Om, om te weten we denken. Waarom, waarom is het zo? Omdat we voelen altijd een beetje gebrek altijd. En we denken dat door die weten, dat weten dat ik compenseer dat. Dat ik ontvang al die tien sfeerot in mezelf. Dat ik het ja, dat ik het uh, hoe zeg je dat dat de top zal ik dat zeggen, dat ik het vol vervulling zal ontvangen. En dat was natuurlijk, dat is altijd door ingefluisterd door die slang. He, de slang die altijd geluistert ons in om, om, nou, trek het naar jezelf. Overal waar we zijn, neem dat. Pak dat. Pak dat ook. Probeer dat ook nog naar jezelf. Als je het niet gewone behagen dan zeg je dan, kennis, ga dat lezen, ga daar naartoe. ga naar India, ga naar naartoe. We zullen het allemaal leren nog verder. Dus, harad hogema. Hey, die heeft Hey, Malgoed, omdat Malgoed laag is, van de hele absolute laatste station is, dan moet ze alleen maar van Arichampin en Abba Wojima, moet ze alleen maar een klein beetje hoogma ontvangen. Dat is al voldoende vraag. Dat zou dan kosher ontvangen zijn. Ze zou dan, die mal goed zou dan, daarbij kunnen inademen als het ware of, uh, in harmonie blijven met alle krachten. Dat betekent haar raad Ook wij kunnen niet Gochma naar ons toe trekken. Ook wij moeten net zoals in nasporen van. Uh, wij zoals Malgoed. Moeten we ook leren, als wij nu leren hoe het Malgoed zich uh, gedraagt. En al die weten, zullen we ook leren hoe wij dat moeten doen. En dan gaat het verder. Hem, zie je, hem, dus die, uh, die, die licht moog in de Gatloed is de licht van Hem Nim Nimshachim. Die worden. Van woord Mashach. Van het woord. Aantrekken. Uh, Daaruit is, komt ook de woord, het woord voor Mashiach. Masjee, Massias. Massias betekent Mashiach. Aantrekken. aanzuigen Als het ware. Dus die, die worden. Uh, getrokken. Uh, getrokken Zeggen Aangetrokken. Aangetrokken. Misot van het geheim of van de van de essentie van Jood Gimel van dertien Hashemot Hashemot van dertien namen dus het Hanikra Hanikra, hanikra wat, wat, wat heet yud Gimel dat heet dertien Midot Harachamim 13 eigenschappen van Rachamim, van barmhartigheid. Kijk nou hoeveel Hij vertelt ons. En we begrepen niets. En we zullen wel ervaren. Dus, de grote toestand. Betekent? Als we spreken over toestand, betekent twee altijd: twee elementen. Ja of niet? Betekent kli. Iets wat ontvangt, en datgene wat ontvangt wordt, wordt ja. Degene wat ontvangt, dat zijn die tins, tinsverod. Ja, tinsverod. Plaats, moet je altijd plaats hebben om te ontvangen. Wij willen graag ontvangen in onze wereld, terwijl wij nog geen plaats hebben. En dan zeggen we in ons gebed, geef mij licht, geef mij licht. Prachtig, maar waar kan je hem plaatsen? is net zoals in de, in de, in de mop. Er staat een mop van uh, uh, een Jood, gewone Jood, simpele Jood, die kwam naar de komt naar de synagoge en die steeds zegt tegen die Rabbi daar in de synagoge zegt Rabbi, ik wil ik heb, heb zo'n familie, kinderen en vrouwen. Ik wil geld hebben, ik wil goed geld. Dat de schepper me ik doe alle voorschriften. So, so, uh, ik wil graag een, een keertje een miljoen euro hebben. Ja. Uh, Oké okay, En steeds zuur dat zuurde dat elke keer dan bij elke ge, gebed spreek je dat zo, kom je naar de Rabi en naar de andere en zeg je. Bid voor mij dat ik een miljoen krijg. So, eh. ja, bestaat zo, mensen nee, so. wat te doen. Ja, wat, is, wat moet hij doen? Dus, die, dus uh, die rabbi, die had natuurlijk veel pest van hem gehad. En die dan ging ook bidden. Natuurlijk, <laughs> om van hem verlost te zijn. Dus die, zei, die ging bidden, dan, maar hij is dichter dan de de, de schepper qua zijn eigenschap. Hij moet wel dichter bij de schepper zijn, dan die gewone gewoon een slager. Ja? Dus die ging bidden aan de schepper dat... Geef hem dan een miljoen, dan worden we hier allemaal rustig. Hier kunnen we goed, goed bidden, hier in onze synagoge. Uh, dan zegt dan de, de schepper, de, de, de, de stem van de schepper van boven zegt: Laat hem dan, laat hem dan een, een lotje kopen. Hij doet geen moeite zelfs om een lotje te kopen. <laughs> laat hem dan een lotje kopen. Hij zegt: Ik vind Geef hem dan, laat hem dan, al, al, al, al was het maar, al, al, al kleinigheid iets doen, dat hij dat miljoen, die miljoen zou ontvangen. Laat hem al een lotje kopen. Even Bedoel ik, dat, wat heb je dat miljoen? Je moet eerst moeite doen, dan krijg je dan die kilim. Maar de moeite doen, wens ontvangen, kilim te hebben, dan kan je het ontvangen. Anders, wat heb je aan, dan zo'n miljoen? Hoeveel mensen kennen we niet, als je... Uh, vroeger uh, eigenlijk ik ook nu. Uh, zoveel mensen zijn waren die ook enorme bedragen hadden. Ook in, in loterijen gewonnen. Als je dan even... Er uh, bestaat ergens een boek daarover. Van iemand die speciaal natrekt, natrok. Wat, die mensen, wat van die mensen is geworden. Dat de, de meeste zijn slecht. Slecht beëindigd. Of, of naar psychiatrisch psychiater uh, is echt ziek geworden. Dat ze dan helemaal... Geschogen werden, of, of helemaal dood gingen, of wel, want ze weten niet wat ermee te doen valt. Een mens die langzamerhand zijn rijkdom opbouwt, die langzamerhand leert, hij ontvangt eerst, hij gaat eerst een krantje verkopen, eh, een krantje is al ergens een auto te poetsen, en dan stap voor stap krijg je het meer Hij leert ermee om te gaan. Nou, wat zou je doen nu als je miljoenen euro's zou hebben? Eh? Het oh, Ah, dat, dat, ja. dat, ik dan, ja, dan, oh, nou, nou, hyperventilatie je dan daardoor. Ja. Ja. Dus ook dezelfde is met daarmee. Dus, Jud Gimel Shemot, dertien namen, die heette dan dertien uh, eigenschappen van Rachamim. Van Barmhartigheid. Kijk nou hoeveel hebben we nu? hadden we eerst eh, dertien hoe zeg ik dat, bladeren van Leni. Dan hadden we nog de zee van Salomo. Dat de zee die boven of overeen met met keter ketter van de Nokwa, dat in het is en onderaan in de Bria staan twaalf van die van Ossen of hoe uh, je dat noemt uh, ook dertien zie? en hier zeg je dan dertien eigenschappen van barmhartigheid we zes we en dat is wat of gaat en dat is wat geschreven is. Of afkorting, afkorting ook. We ze, dat of. Of, en dat is ook afkorting, Knesset Israël. Afkorting van K-K-I, Knesset Israël. Dus, verzameling van Israël. Betekent niets anders dan malgoed. Van het van Siloed. Die alle, alle krachten, al het licht in zichzelf al verzameld heeft. In de toestand van Gadlood. Wanneer zij is in volle glorie. Dan heet het. Knesset Israël. Begrijpt het? En niets. Van. En is hè? Of? of betekent. Zo so ook. Ook. Of betekent ook. Ook. Ja? Of betekent ook. Ook. Knesset Israël. Afkorting. Knesset Israël zeer belangrijk die afkortingen van de zoger van Kabbalah. Dat zijn de afkortingen die als die nodig zijn. Als zoger dat meent dat dit afgekort wordt, dan is het goed. Ook dus of, of Knesset knistet Israël, dus dat die vergelijking trekt, ja, tussen die tussen die bladeren, dertien bladeren, allemaal om ons feeling te brengen. Bij te brengen. En die, of dan opeens geeft hij ons een citaat, citaat of en, uh, iets verteld over de Tempel van Salomo. Dat komt hier nog een dimensie bij. We krijgen dan bulk. Niet on, onzichtbaar, krijgen we dan bulk af van allerlei voorstellingen die langzamer gaan, gaan in ons, die onze kilim, ja, ons portemonnee, Geestelijke portemonnee opbouw. Waarbij enorme licht zal in kunnen binnenkomen. Want als je je niet bezighoudt met het geestelijke, hoe krijg je dat? Je hebt geen kilim daarvoor. Wat de boer niet weet, eet die niet, ja of niet? Dus als je je niet mee bezighoudt, hoe denk je dat jij dat kan ontvangen? Wat we? Daarom is het niet zo dat het. dat ben zegt, waarom. Uh, Vaak waren mensen hier die kwamen. En die wilden snel resultaten. Mensen die echt resultaatgericht zijn. En die denken nou. Moeten, ik, ik slag toch af gaan aan de universiteit. Etcetera. Waarom lukt het mij hier niet? Hij probeert het ook met zijn hoofd. Hij heeft nog geen kilim daarvoor. En hij probeert direct. Uh, een miljoen. Een bank te nemen. Een bank te nemen. Te nemen zo zeggen dat. Ja. Direct pakken in zichzelf, terwijl hij weet nog niet wat, hij, wat het allemaal is en wat hij daarmee zal doen. En bestaat de wet dat men geeft niet uh, van boven zoveel dat het jou kan opbreken. Er bestaat zo'n soort verdedigingssysteem uh, waarbij men jou dat niet geeft. Tenzij jij zo koppig en zo, zo dom optreedt, dat jij zegt, nou, ik kan mij niet schelen, absoluut niet, ik neem het wel in mijzelf. Nou, dan, is het, dan zeggen we van boven, nou oké, okay. men zegt het ook zo. Dat als iemand, staat zo, uh, als iemand komt zichzelf te zuiveren, dan wordt hij ook geholpen. Zo staat het zo geschreven. Dus net zoals wij, wij komen hier naartoe, tot Kabbalah. Nou, dat doen Kabbalah. Hier, om ons te zuiveren, dan worden we geholpen, absoluut. Iedereen, daarom zeg ik iedereen, dat iedereen haalt het Absoluut. En daar staat ook een andere uitdrukking, bestaat. Wie komt zichzelf, uh, zeg je dat, vies maken, zeg je dat, zichzelf bevuilen. bevuilen. Men helpt hem ook te bevuilen zichzelf, ook van boven. Komt er niet slechts van boven? Nee, maar als hij komt van, wil zichzelf bevuilen, dan opent hij zijn alle kanalen die er zijn voor zichzelf om bevuiling naar zichzelf toe te trekken. Hij is zelf dan uh, degene die zichzelf naar de knop haalt. Het right? is niet anders. Of dat, of dat. Het midden bestaat in het geestelijke niet. We kunnen dat niet. We kunnen zeggen van alles. Ja, waarom is het toch niet een beetje dit en een beetje dat, zoals in onze wereld? Nee. De houding moet vol, uh, volmaakt zijn. Zelfs als wij nog niet ervaren. Maar de houding moet voor 100% gaan. Dan haal je het meeste. Hebben. Dus, uh, of het Israël, zo ook. Genes Israël, betekent malgoed in haar volwassen toestand, volgroeide toestand, van Tien Svirot. It, it ba, heeft, it, it betekent, der is, in het Aramees, ba, in haar, judgimel dertien, Mechilan, van uh, de vergeving, ja. Mechilan betekent vergevingen. ...van het mechila... Ja, ...vergevingen van... ...we zeggen dat... ...vergevingen van... ...ragemei... ...zo wordt het vertaald heel geloof ik... Ja. ...de ragfan van barmhartigheid... ...vergeving betekent iets zeer speciaals... ...we moeten erg... ...voorzichtig mee omgaan met al die begrippen... ...want vergeving dat is iets wat wij... al onze religieën leren ons iets over vergeving... Dat is iets anders... Vergeving betekent dat jij inkeer doet. En we weten niet wat inkeer is. Inkeer betekent dat jij jezelf naar het licht toekeert En niet naar duiveltje, duiveltje. Naar je eigen ik. Naar je eigen, naar die, zullen we zien wie dat is. Naar de maalgoed, de maalgoed. En dan komt een licht naar je toe. Niet komt. Jij gaat het ervaren. Ja. Dan ga je dat ervaren licht Dat brengt als het ware vergeving. Betekent Vergeving betekent. betekent dat jij gaat. Dat al die. Aanzuigingen. Van onreine krachten. Die dan. Verlaten jouw gevoel. Jouw waarneming. Ja, dat? Niets aankleeft aan ons. Wij zelf. De oorzaak zijn, wij zelf, eh, laten de onreine, als het ware krachten, aanzuigen aanroepen. Het is niet erg, aanzuigen, maar we moeten werken daaraan om, om, om, om zuiver, zuiver kilim te ontvangen. En dan zullen we ervaren geweldige dingen, elke dag ervan. Wij is dichter komen bij onze vervulling. Ja. v En de essentie. Dat is echt essentie. Een uh, hoofdzaak. En de hoofdzaak H is. V is N. Hier ook weer een voorzetsel. H is uh, bepaalde lidwoord. Lidwoord leid, van bepaaldheid. Bepaalde lidwoord. En ha ika ika is hovtzak. D'zeh kave ende hovtzah, het hovt de hovtzak ma sheba ma dat van dat geen de sheba dat sheba rabbi chiskie dat kwam letterlik rabbi er is afkorting. Er dit in apostrofie, apostrofie, res in apostrofie rabbi. Dat is afkorting van rabbi uh, dat dat van dat wat kwam Rabbi Hiskia de het hele wordt, het hele, hele paragraaf wordt in zijn naam gebracht legorod is om te leren a hazo, is vergelijking in deze vergelijking behashwa'ah, hazo is deze in deze vergelijking Mishoshana, van, van Leli, de ben HaChochim van Leli onder de doornen, Le Israël, vergelijking tussen de, de Leli onder de doornen en de Knesset Israël. Ja, en hij zegt dus, het, het belangrijkste nu is nu hier, waarom, wat is, waar het, waar het over gaat, is om Rabbi Giskia, die wil ons die parallel zien. Parallel zien de vergelijking tussen die leli. En niet gewone leli, niet leli, maar leli onder de doornen. Leli onder de doornen is in een kleine toestand, ja of niet? Bevindt zich in een kleine toestand. En knesset Israël bevindt zich in een grote toestand. Ja, maar goed, maar goed. Die tien heeft. Welke vergelijking kunnen we dan nu trekken? Heb je dat? hebben gezegd, Malchut of Nukwa, uh, waarbij zijn kleine toestand is, verkeerd, heeft alleen maar één sfera in het siloed, in het licht, en negen beneden. En dat heeft hij genoemd, dat is dan lelie onder de doorn, een andere woorden voor. En Knesset Israël betekent Malchut, of hetzelfde Nukwa, Malchut wat betekent als het, als het nog geen Teamswereld heeft. En als het alle Teamswereld heeft, heet het malgoed, koninkrijk. Daarom ook in de religiëns wordt gesproken, de koninkrijk der hemelen. Wordt gesproken, malgoed, waarover we het spreken, we hebben. Maar nu gaan we dat, alle eigenschappen van die koninkrijk der hemelen, gaan we nu dan leren hoe dat zich gedraagt. En daarmee komen we in die koninkrijk, in dat koninkrijk der hemelen. Geten. En daarom was het zo moeilijk om te zeggen dat om binnen te komen in de koninkrijk, te ervaren koninkrijk der hemelen, is net zo moeilijk als uh, voor iemand die rijk is, betekent rijk aan zichzelf, aan zijn eigen ik, om door het oor, oor, oogje, of woordje, oogje van, het, van de naald binnen te komen. Als iemand wijs is, voor zichzelf denkt ik ben wijs, of wil, ik wil weten, weten, weten, weten. Dan, is het, dan, dan wordt over hem gesproken dat hij rijk is. Rijk betekent, rijk aan zichzelf betekent, die reken, niet een andere reken, is aan zichzelf. En die kan, het, die kan absoluut op geen manier uit koninkrijk der hemelen binnenkomen. Maar dan moet je binnenkomen, betekent dat jij ergens in jezelf een plaatje hebt... Diep in jezelf, waar, waar alle onreine krachten, als het ware, daar aan de poorten daarvan staan. Om te beschermen de maalhoed. Gewoon luister. Dus de maalhoed, de maalhoed, we hebben gezien, die is boven, die is dan adinatieloed. Dat is koninkrijk, koninkrijk der hemelen. En aan de, de toetreden van die koninkrijk der hemelen, dus die Malgoed van het zeloed, daar bevinden zich onreine kracht dien, dien, gestrengheid. En dat is wat er genoemd wordt, dat is dan de steen des aanstonds. Voor de... Boosdoeners is de steen des, de des aanstelts, want zij worden daarmee, als zij proberen naar zichzelf toe te trekken, in onze wereld ook. Ondanks al de rijkdom en alles, als zij proberen naar zichzelf toe te trekken, het licht, dan worden ze van die plek, wat omringt, die maalgoed, waar al die onreine, kracht, onreine krachten dienen. Dus gestrengheid. Die omringen de, de ingang naar die maalgoed. Dat is net zoals in Torah staat dat wanneer de Adam werd verjaagd van het para, van paradijs. Van, trouwens, niet hij werd verjaagd. We zullen zien, niet de schepper heeft hem verjaagd. Allemaal nieuwe dingen absoluut. Dat, dat voor de ingang in het paradijs. Wat is het paradijs? Absoluut waar absoluut waar geen onreine krachten zijn. Daarvoor voor de ingang van paradijs werd een engel gezet. Ja, engel, wel de kracht. Die, gestrengheid. Met een twee snedende, aan de tweede kanten snedende, snijdende zwaard. Dat betekent dat niemand kon binnenkomen. En daar zit een norm, daar zit een geheim eigenlijk eh, van het binnenkomen in het koninkrijk der hemelen. En daarom staat het ook geschreven, ook, ook in de religie, dat een reken of die, die komt niet, die kan niet door het, door de beugel, die kan niet door, door het oogje van een oud. Zoals, zoals het kameel kan niet door het, uh, Want kameel heeft uh, van die twee van die grote, hoe uh, zeg je dat? Dat betekent ook dat die, dat die niet, als het ware, een teken dat die dan niet, niet, niet glad is. Maar met vele dingen die overboden zijn. Kameel heeft ook twee voor een rekening, voor een, een spaarrekening. Hij ja? heeft ook een spaarrekening achter zijn rug, voor nog voor twee weken. Anders ja? moet je zien dat de Torah spreekt altijd van dingen van het geestelijke. Waarom kameel? Waarom niet de olifant? Die bespaart die geld, die probeert rijk te worden, die dan niet alleen leeft van vandaag, et cetera. Maar die dan probeert dat, rekent op zijn, op zijn uh, op zijn voorraad, die achter hem is, en niet voor hem is. En bij die maal goed. En daarom wordt het ook gezegd dat het is moeilijk om dichter bij de schepper te komen. Hoe dichter bij de schepper je komt, hoe zwaarder voel je je. Ja? Hoe vind je dat? Ik je je moe, je huh? vind je ja, dat zie je dat wel. Ja? Je hij kwam hier, hij was helemaal, hij, was net, hij, hij kon dansen als, als, weet ik niet, als, als, en nu met het stokje. Nou, wat heb je bereikt? <laughs> Oké. Okay. En dat is, de, dat is het bereiken wat, wat je bereikt. Want dan gaat alles open voor jou. Okay. Stokje van mosensok. Ja. Zullen zie we zie, zien wat het allemaal is. is ziek en tegelijkertijd gezonder worden. Dat is... Dus... Uh, nou, bij het, anaderen, bij het naderen van die malgoed, van het salut, hebben twee, daar staan als het ware die krachten wat wij noemen dien. gestrengdheid, hè, om te bewaken de ingang naar het heilige, naar, naar het Koninkrijk der Hemelen. Wat andere met andere woorden, dat jullie een beetje parallel zien wat het allemaal is. Als iemand daar komt. ...met een slechte bedoeling... ...om... ...naar zich toe te trekken... ...hij heeft al hier op aarde al veel... Uh, ...van materiële goederen ...en wil nog het geestelijke ook daarbij... Een ...boosdoener... ...dan gaan die... ...dan gaan de dien... ...die krachten die daar zitten... ...die rondom... ...die maalgoed zitten... ...ook allemaal van boven ingesteld... ...die gaan dan hem prikken, prikkelen... ...die... Negatief prikkelen die, die schurk, of die, laten we zeggen, schurk, die in de toestand van schurk, in de toestand van, wat alles komt langzamerhand tot zijn vervulling, tot het goede. Maar terwijl hij nog een eh, boosdoener is, dan wordt hij bestraft, of bestraft hij zichzelf juist, door die bewaking, de kracht wat bewaakt de mal goed, Oké? Okay? Maar vooruit. Maar aan de andere kant, voor mensen die zichzelf in reine stellen. En die proberen dan in overeen, zichzelf in overeenstemming te brengen met de wetten van het heelal. Voor hen gaan die, die krachten die dien die omringen die maalgoed, die gaan voor hen poorten opbouwen. Hebben, poorten, want altijd voordat je komt in de zaal, moet je altijd ook in, de, in, in, in onze wereld. Voordat je komt in een troonzaal, dan zijn er vele poorten die brengen jou naar de troonzaal. Zo, zo zijn ook voor ons, zeggen, voor wie werkt aan zichzelf, ook voor die die dienen, die strenge krachten, de tweede tweede kracht van het heelal, niet alleen de genade, maar die strenge krachten, die daarvan, die worden opgebouwd als het ware, die poorten, na poorten, uh, dichter, die brengen die persoon naar naar de koning der te zijn. Okay. Dus voor hen is het positief. Als een mens zichzelf dus instelt voor het goede, om zichzelf in reden te brengen en opbouwen naar de van voor die worden dan die dien gestrengeerd, wordt dan tot positieve, tot, tot poorten naar het koninkrijk. Dat okay. is Maar ook is het ook niet zo, dat het zo, dat daar staan die, die, die, die krachten die, die als het ware de uitstraling hebben van: kom nou, jongen, weet je het of zoals men dat zegt, nou. Lazarus, wat ben je zo lief? Nee, niet zo, niet zo. Je moet het overwinnen. En dan kom je natuurlijk steeds uh, gevoel verkregen, inderdaad, dat jij wordt als het ware in, in, in, aan de vleugels gebracht. Maar wij moeten het verdienen. Het is niet anders. Want anders, waarom is het? Iemand vraagt me dan. Waarom is het zo moeilijk, waarom de schepper zo moeilijk maakte dat. Als wij het niet verdienen. Het, ten eerste, in deze wereld moet het zo zijn dat uh, als iemand een boosdoener is, dan moet je dan een straf ervaren van binnen. Straf betekent niet dat hem, hem van langs geven, maar hem van langs als het ware laten voelen dat hij als het ware van langs kreeg om zichzelf te corrigeren. Dat is dan zelfcorrigerend het systeem wat de schepper uh, ingesteld had, ingebracht had in deze wereld. Als een mens nog tekort schiet aan zijn vervulling in zijn handeling, dan krijgt je het gevoel dat hij gewoon ergens geritierd wordt, geprikkeld wordt, etc. Om hem weer uh, naar oplossingen te zoeken, naar overeenstemming te, te, te, te streven, om verder te gaan. Anders zouden er allemaal kinderen blijven. Ja. Ik wil niets. Ik wil gewoon, ik wil gewoon een gewone boerenjongen. Ik wil niets. Nou, helpt het jou? Ik kan wel boerenjongen zijn, maar aan jezelf moet je werken. Of je professor bent of boerenjongen, dat doet absoluut niet toe. vaak heb ik ook hier gezegd, dat ik zie liever hier. Niet lief zie ik, maar doet er niet toe. Wie, iedereen mag hier. Ja, ik heb gezegd. Uh, maar ik, ik zou niet zien ik zou niet zeggen dat een professor hier in de in de in de, in de, de geesteswetenschappen van een universiteit bijvoorbeeld als hij hier komt te studeren dat die het sneller haalt of dat die hij het sneller haalt komt tot zijn tot vervulling of tot ervaring van het geestelijke dan een uh, dan in gewone jong gewone arbeider of zelfs de Hells Angels aanhanger. Absoluut, absoluut. Het doet er niet toe, absoluut niet. Want als iemand een professor is, dan heeft een enorme handicap. Een enorme handicap, dat is zijn verstand. Een enorme handicap. Ik kan aan een professor niets uitleggen. Absoluut. Ik heb hier een lezing gegeven, een keer. Aan, dat was nog een paar jaar geleden nog, heb ik een lezing gegeven aan een club uh, van natuurkundigen. En uh, waren ook een Nobelprijswinners, liet ik me vertellen. Echt Hollandse, Hollandse van chemie, in biogenie, in, bio in weet ik veel natuurkundigen. Uh, en ik had ook zo'n boord en ik vertel maar dat en dat ik, en ik, maar natuurlijk paste ik mij aan aan hen een beetje. een je met formules, niet zoals ik hier doe, maar in formules en dat en dat en dat, en om in hen taal te spreken. Niet hen aan te trekken, maar het belang van, van de leer van de schepper voor hen duidelijk te maken. Dat zij kunnen nog miljardenmaal hogere ontdekkingen doen. In natuurkunde, in overal, als zij dat leren. En aan het einde, interessant was, aan het einde van het verhaal, en ik vertel maar dat, want ik wilde niet, ik keek naar hen en ik zag natuurlijk dat reactie was, weet je, wetenschappelijk uh, naar reactie. Je kijkt alleen dat, keek dan we moet je veel tekenen natuurlijk, teken, veel tekenen, veel formules, heb ik allemaal formules, heb ik wat getekend. Want ik wist niet wat ik deed. Net als ik nu en ik weet, ik weet wat ik deed. Maar formules kwamen uit mijn mond. En het einde van het verhaal, toen het afgelopen was, kwam bij mij een, een grijze man. Je ziet het wel, dat het echt, echt topper is van wetenschap. Je ziet die mensen van wetenschap. Ik er naar mij toe en hij zegt. Eerst was het een beetje zo, so, hij uh, wist niet wat te zeggen. En dan. Uh, en dan opeens kwam bij hem iets gevoel naar boven. Mm. En hij uh, schudde mijn hand. Zo, zo, beetje, zo driftig. hij zegt, dankjewel, dankjewel, zegt hij. Weet je wel? Hij zei tegen mij. Ik, voel, ik ik voelde mij. Ik voelde mij als een peuter. Als een peuter op een universitaire bank. En me gezegd. En later heb ik gevraagd, hij is natuurkundige Nobelprijs, ik wil niet de naam met dat allemaal doen, maar natuurlijk is het, is het, is het niet is het wat je zei, maar zijn gevoel was zo. En hij zei, hij zei, ik begreep niets, hij zei, natuurlijk ik begrijp niets, ik voelde dat het boven al mijn verstand komt. Hij wist wel, hij wist niet waarom ik dat zei, boven al mijn verstand wat ik allemaal hooit, wat ik kon. Uh, Begrepen, hij heeft gezegd, komt dit. En, en hij wilde, dank je, dank je. En hij wilde weggaan. En dan opeens stap je naar mij nog een keer toe. Het was erg interessante ontmoeting dat met die man. Dat is een speciale man. Het is niet alleen een wetenschapper. En, maar iemand die waarschijnlijk ook probeerde boven zijn aardse dimensies. Uitsteken. En hij kwam daarmee nog even en zegt. Hmm. Nee, dat, uh, dat komt wel later misschien. Maar in ieder geval, het uh, was iets buitengewoons. buitengewoons. Maar het is bijzonder moeilijk natuurlijk ook met wetenschappers uh, te communiceren. En daarom, die heet het, Dnei Baruch in Israël, die, die doet het wel omdat hij zelf uh, van liefde kan, hij is zelf wetenschapper, grote wetenschapper, en dan heeft hij affiniteit met hen. Maar ik zie wel dat het, de, de, de, hun handicap is zo groot, zo enorm groot. En, en ze willen dat niet. Aan de ene kant willen ze wel uh, Buiten de aardse, buiten de uh, zwaartekracht. Gravitatie bij het draaitstegen, stegen, stegen, Aan de andere kant ze, ze natuurlijk, hebben ze natuurlijk ook hun eigen kilim opgebouwd. Niet geestelijke, maar artsen. Natuurkundige, dat is alles binnen het aardse. En dat willen ze natuurlijk niet prijsgeven. Dan merken ze ook net op die, die rijken die, die dan geen reken kan binnenkomen in het koninkrijk der hemelen. Zo is het ook moeilijk voor een wetenschapper om binnen te komen in het ervaren van het geest. Want weten, weten heeft de wereld doodgebracht aan de wereld. Weten bracht dood aan de wereld. Zou we allemaal leren dat doen. Maar wij zullen het leren om naar het leven te trekken. Um, dus de vergelijking die dan uh, rabbi. Wacht, twee woorden. De vergelijking wat rabbi uh, Hiskia dan trekt, is dat om, om de Shoshana Benachochim, om de Lili. Onder de dornen, dus in een kleine toestand, maar goed in een kleine toestand, te vergelijken met Knesset Israël. De zesde regel, dus met, ja, Hoe kan je dan vergelijken dan een kleine toestand met een grote toestand, ja? Uh, hoe dat is het laatste woord van de, der, van de zesde regel van boven? Hoe dat is lelam denu. Um, se shekoish, sheesh, dat alles wat eris in de nukwa in nukwa bamatsav, gadlota in Harchrot tostand. Is your special head on the normal leer? Tsarih is not zaklik lehimatse, ba om in haar gevonden te, te zijn, ge, ge, om, haar, om het te vinden in haar, uh, gnekdaan tegenover haar uh, aspect, dat is ook een afkorting van beginna aspect, hagana, voorbereiding, wahekser, ook een andere vorm van bereidheid, voorbereiding en dan bereidheid, wahekser, ode nog, But Gilaat nog aan het begin, hejota, van haar wording de heinu, dat wil zeggen, bamatsaf hakatnoot, in het toestand van Katnut. Even nog twee woorden, dan gaan we dan na de middagpauze ermee verder. Dus, wat wil hij zeggen, dat ons wordt verteld, waarom wordt vergeleken dan Noekwa in haar kleine toestand... Met knesset Israël naar grote toestanden. Wat wil ons vertellen hier? Dat wil ons vertellen dat niet alleen de grote toestanden kwam gewoon op eens. Dat iemand wordt op eens miljonair. Maar eerst moet iemand dan uh, verkopen, gewoon een krantjes uh, verkopen. en Dat is allemaal een voorbereiding en zichzelf klaarmaken. Voor een grote toestand, wanneer hij al, uh, ja, bijvoorbeeld een grote politicus is, zei, hoeveel handjes moet je dan schudden? Ja, hoeveel hoe slapeloze nachten op, ja, op zaterdag, op zondag moet je dan doorbrengen ergens, voordat hij zo ver kan schieten? Zo so, zegt hij ook ons hier, dat ook dat de, de kleine toestand van Loekwa is nodig als voorbereiding, ...op haar grote toestand. Begrijp je dat? Net zoals... Uh, ...we hadden een nieuw feest... Uh, ...gisteren en gair, gisteren, het, ...het nieuwe jaar... ...van het universum. Ik kan niet zeggen, Joodse. het nieuwe jaar van het universum. En mijn dochter kwam bij ons... ...even eten. En op tweede avond... ...eerste avond heb ik veel gesproken natuurlijk... ...over... ...we haar altijd het moment gebruiken om haar een beetje dat... Uh, dat je dat te geven. Ze wil het natuurlijk niet, met handen en voeten, niet, omdat je gezelligheid dan. Ik ga over een geestelijke, nou oh, wat is het nou? Belachelijk is het. En zij studeert aan de, aan de universiteit, aan de, de, de VU, communicatie, en ze wil ook schrijfster zijn. Dan ze zegt tegen mij, als ik ga schrijven, dan wil ik, ja, wil, ik, wil ik schrijfster zijn, dan wil ik een boek schrijven. Wat uniek wordt, wat absolute bestseller wordt van alle tijden. En niet, en niet iets van secundaire dan weet je van Dan heb ik ook gezien dat ze, ze probeerde noek worden in haar volwassen toestand direct zonder voorbereiding. Dan had ik haar gevraagd, ja, het is goed schaap, dat je dat doet. Maar heb je wel eens gezien in, in generaal die dan direct een, een grote ster kreeg, zonder dat hij eerst, eerst in de graven moest, moest allemaal dan uh, weet het, uh, dust eten zeg dat, en uh, stof ruiken, stof in zichzelf opnemen en allemaal uh, ver van huizen en allerlei zendingen, allerlei etc. Wordt het allemaal ooit generaal? Nee. Geen corruptie nee, nee, in dat soort dingen, ja. dat kan niet in generaal worden op die manier. Zo kan je, hoe kan je dan denken dat het zo, dat jij zo'n schrijfster gaat worden, zonder dat jij... En ik heb al gezegd, uh, heb, kan je meebrengen brengen wat jij al geschreven hebt? Nee, toch nog niet. Hij heeft nog niets geschreven. Nou, hoe kan je dan zo, zonder voorbereidingen proberen dan te schrijven? Ik zeg het even, een voorbeeld geef ik. Ik had ook in, in Rusland, toen ik nog in, in mijn vorige incarnatie zakenman was, ook in Rusland zocht ik naar een goede partner in Moskou. Er was een heel bekwame man daar in Roos. Een jonge man. En die wilde graag hongerig was voor succes. En heb ik diverse mensen gesproken om te zien wie mijn partner zou kunnen zijn. En één man heb ik gesproken bijvoorbeeld. En hij zegt, ik heb ik het net zoals psychologisch test gevoerd met hem als het ware. Alleen door woorden. En, en dan bleek het zo dat hij zegt, nee. Alleen zaken wil ik doen waarbij ik direct een transactie doe, waarbij ik een miljoen dollar direct pak. En al van die kleine dingetjes dan bijjeterie verkopen of iets anders, of bij die kleine dingetjes, weet je, van, van, van stijver, nee, dat doe ik niet. Hij zit nog steeds op, okay, op de te wachten. erop. Okay. Maar we gaan lekker nu een gewone versnappering aan iedereen gaan pakken, zonder luxe, maar toch wel lekker, dat hoop ik.